Dit is Liselotte Thomassen met het NOS-journaal. Al premier Schotten van Curaçao is veroordeeld tot drie jaar cel... wegens fraude en witwassen. Ook mag hij zich vijf jaar niet verkiesbaar stellen. Schotten is op alle aanklachten schuldig bevonden. Volgens de rechter heeft hij zijn positie als premier misbruikt. De al premier heeft voor 200.000 dollar aan valse facturen uitgeschreven... om giften van een casinohouder te verhullen. De gokbaas zou banden hebben met de Siciliaanse maffia... Schottes vrouw is veroordeeld tot negen maanden cel wegens betrokkenheid. De politie heeft meer dan 70 tips binnengekregen over de moord op Koen Everink. Onderzocht wordt of daar de gouden tip bij zit. Everink werd een week geleden doodgevonden in zijn huis in Beeldhoven. Hij is met meststeken omgebracht. Onder de tips zijn volgens de politie meldingen van mensen die zeggen dat ze iets hebben gezien of gehoord. Maar er zijn ook meedenksuggesties. Minister Blok gaat met de banken overleggen over hypotheken voor woonboten. Eigenaren van woonboten maken zich zorgen nu ze bij banken steeds moeilijker een hypotheek kunnen krijgen. Blok wil weten waarom een aantal banken ermee stopt en gaat bekijken of er oplossingen te vinden zijn. De minister noemt woonboten heel Nederlands en hij kan zich niet voorstellen dat in de Amsterdamse grachten in de toekomst geen woonboten meer liggen. Het OM heeft boetes geëist tegen de gemeente Bokstel en verhuurorganisatie Camelot vanwege de elektrocuutie van een vrouw van twintig. Drie jaar geleden werd de vrouw geëlektrocuteerd toen ze onder de douche stond in het anti-kraakpand waar ze woonde. Het was al tijden bekend dat de stroomvoorziening er niet deugde. De gemeente en de verhuurorganisatie worden verdacht van dood door schuld. Het weer in het zuiden, zon. In het noorden en midden is nog veel bewolking, maar de zon breekt op steeds meer plaatsen door. Vanmiddag is het 8 tot 10 graden. Ook het weekend wordt vrij zonnig bij een graad of 10. Dit was het NOE. Dit is John Sahoka van de ANWB.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 26e jaargang, aflevering 11 van vandaag, vrijdag 11 maart 2016. Je luistert weer naar een nieuwe aflevering van de Euro Breakdown hier op uh, ZFM Zandvoort. Deze week hebben we 14 stijgers, 13 zittenblijvers, 11 dalers en 2 nieuwe binnenkomers. Eva Simons en Sidney Simpson zijn uit de luister verdwenen samen met Adele met When We Were Young. Maar daantegen is uh, Mike Posner uh, binnengekomen en Aluna George samen met Pop Khan. Twee mooie nieuwe binnenkomers daar straks meer over. De snelste stijger deze week is uh, Little Mix... samen met Jason Derulo met Secret Love song. maar liefst 14 plaatsen gestegen. En de snelste daler uh, deze week is echt eentje... die uh, in een diep dal is geraakt. Maar liefst 21 plaatsen gedaald. En dan heb ik het over Adam Lambert... met Another Lonely Night. Tegenover me zit weer uh, Sander Duidehij... oftewel Sander, lijstje. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe gaat het met je...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 We calling you my Je moet in the air. Cherish the small man. Cherish this breath. De Eurobreakdown Breakdown of Euro Breakdown of Breakdown. Niet betrouwbaar, maar wel origineel.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 Nou, hoe gaat het nou in de, achter de schermen aan toe? Ga dan gewoon even naar uh, uh, op uh, uh, facebookcom eurobreakdown En hebben we even een uh, kleine live feed uh, staan. Altijd leuk. En anders gewoon uh, via zfm-live.nl uh, kom je er ook bij natuurlijk. De, de Euro Breakdown op, Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar. Maar wel origineel. Door mijn nummer 34 en die is in handen van Imani. Vorige week binnengekomen op een 36 e plaats. Deze week op 34 dus met de Don't Be So Shy. Samen met de Russen Viladov en Karas. Imani is dit op 34 twee weken in de lijst. Vorige week binnengekomen dus op 36 met de plaat Don't Be So Shy. Take a breath. Rest your head. Close your eyes. You are.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 sweet Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Take off my clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, and bless me further. Don't ask me why, don't ask me why, don't ask me why. Don't be so shy. Nou ja, shy zijn we op dit moment uh, helemaal niet. Want de hele wereld kan gewoon meegenieten en meeluisteren.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 En komt dan op nummer 39 winnen. Maar het is uh, Attracting Flies dat met een 17e plek een grootste succes wordt in het Verenigd Koninkrijk. Uh, ook verschijnt in 2013 hun eerste album uh, Body Music. En de single uh, Supernatural, die in uh, 2014 verschijnt, uh, doet dan uh, bar weinig. Een remix van uh, DJ Snake van hun eerdere hit uh, You Know I Like It. ...wordt in februari 2015 een top 40 hit hier in Nederland... ...en uh, blijft maar liefst 14 weken lang in de Nederlandse top 40 staan. Uh, later keert Aluna George terug in samenwerking met de jq Who u En uh, eind uh, januari 2016 wordt I'm in Control... hun samenwerking met de Jamaka en Popka... ...een tweede hit in de Nederlandse top 40... Maar ook een hit uh, in de Europese top 40. Maar daar is binnengekomen op een hele mooie 33 e plaats. heb ik het over Luna George samen met Popcorn Met I'm in Control hier op CFM Zandvoort. Tijdens de Euro Breakdown. I like crashing waves. But I want to see them at first. Like after Take shape, but I wanna see the stars burn after I had my turn. Dead like nine eye like champion and sprite girl. me one more time I'm in control van Aluna George. En dit is jou met uh, 100 miles of uh, 31. Snel door met de nummer 30. Dat is, uh, die is in handen van samen met Kiara met Get Up. Hij is straks weer een livestream op uh, Facebook. Maar eerst uh, de nummer 30. You're so close to the wall. Too far from my heart. But I'm ready to come. Take you away. Make you a home. I don't care where you're from. And I don't care where we are.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 Op 22 weken in de lijst met nummer 36 en de snelste dalen deze week. Adam Lambert met Another Lonely Night. Op, op nummer 35 ook 22 weken in de lijst. First Aid Kid met My Silver Lining. En op 2 weken in de lijst nummer 34. Imani, Don't Be So Shy. En nieuw binnengekomen deze week op nummer 33 is Aluna George featuring Top Khan met I'm In Control. En nummer 32, Major Lazer featuring Nyla met Light It Up.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 zonder besluit, jij mag nemen zonder te vragen. Wordt veroverd zonder te jagen. Jij maakt fusie zonder verwijten. Overtuigd me zonder te pleiten. Het is muziek in mijn oor, ik bekijk...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 Sachies met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 Ah, het Noorse duo Siep maakt een uh, remix van de track en leveren hem begin 2016 niet alleen de alarmschrijver bij de collega's van 538, maar ook 5,5 uh, uh, jaar na zijn eerste top 40 hit, zijn nummer 1 hit notering. In Europa is hij dan uh, niet helemaal opgepakt door de Siep remix, maar wel het origineel van uh, Mike Posner uit Hoekenpillen in Ibiza. en die gaan we dan ook uh, draaien. Dus uh, niet de remix uh, die je kent die in Nederlands top 40 staat. Maar echt het origineel van Mark Posner op nummer 24. Dus deze week. Nieuw binnengekomen in de Europese top 40. Met I took a, took a pill in de pizza. pizza. Hé, hey, we zeiden tegelijk wat je.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 Zij so much got in for i know not or says so much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 Stuck up on that stairs, see? Oh, I know. I'm sad, so sad, so darling. Oh, I know. I'm sad, so sad, so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 Van Natalie La Rose op uh, nummer 22 met de Right Song. de Euro Breakdown. En op nummer 20 uh, vinden we de dames uh, van Little Mix. You me Secret Love Song.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 Hey. Cause I'm yours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 het uh, bedje van uh... Sander. Op nummer 30 al vier weken in de lijst is Rehab en Sherwa met Get Up. En op nummer 29 hoogte notering 1 is Adel met Hello. En op nummer 28 Ellen Walker met Vedette. En op nummer 27 al twee weken in de lijst Koolshoel met Droomscenario. En op nummer 26 Armin van Buringen featuring Kensington met Heading Up High. En op nummer 25 vinden we Jonas Blue featuring Dakota met Fresh Car.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 They <laughs> Een dan van DC. Oftewel een afschorting uh, van Dansen, volgens mij. Cake by the in de nieuwste single. Vorige week nieuw binnengekomen op een 32e plaats. Nu in de tweede week alweer op uh, plaats nummer 19. En dit was meteen het uh, laatste nummer van het eerste uur. Straks na het nieuws weer eens een keer de reclames, et cetera, et cetera, ...zijn we gewoon weer bij je terug met de tweede helft van de lijst van de Euro Breakdown... ...hier op ZFM Zandvoort. Gaan we ons opmaken voor de top 10 van deze week en de top 3 van deze week. Hoe gaat die eruit zien? En we gaan even kijken en nemen naar de Nederlandse top 40. Maar eerst het nos nieuws van 4 uur. Tot zo! Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.